Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Rond deze tijd gaat het debat in de Tweede Kamer... met de ministers Plasterk en Hennes verder. Het werd een half uur geleden opnieuw geschorst. Er volgt nu een derde termijn. Daarin zullen de fracties hun conclusies trekken... over het optreden van de bewindslieden... in de kwestie rond het onderscheppen van communicatiegegevens. Mogelijk volgt er een motie van wantrouwen. De afgelopen uren bleek dat Kamerleden nog veel vragen hebben. SP'er van Raak wilde weten of Plasterk... nog de juiste minister op de juiste plaats is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 Maar 28 van de 232 republikeinen steunde het wetsvoorstel. Het voorstel moet nog naar de Senaat, maar daar hebben de democraten de meerderheid. De afgelopen jaren liepen debatten over verruiming van de kredietmogelijkheden voor de regering Obama steeds uit op een harde confrontatie tussen democraten en republikeinen. De laatsten vonden dat er harde bezuinigingen tegenover moesten staan. In oktober leidde de oneenigheid tot een shutdown van de Amerikaanse overheid. 800.000 ambtenaren werden tijdelijk naar huis gestuurd. Het weer, de regen trekt langzaam weg en het wordt vannacht ongeveer 2 graden. Komende ochtend wat zon en tegen de avond opnieuw regen en veel wind. Aan de kust kans op storm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zestek. Goeienacht. Goeienacht. We zijn nog steeds wakker na dinsdag 11 februari. Een dag die wij nog even gaan nabespreken. Ja, waar zullen wij het nu eens over gaan hebben deze nacht? Het debat met Ronald Plasterk die is uh, nog niet begonnen. Hij zou om twee weer beginnen. Maar uh, door D66 is hij net uitgesteld met nog een kwartiertje. En dan gaat het debat over zijn politieke toekomst nog verder. Natuurlijk dus het laatste nieuws over hem. En nog veel meer bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. Zometeen onder andere het Janssen-steurproces. Maar nu eerst gaan we over naar de Eerste Kamer. Want terwijl het een paar muren verder gaat over het aanblijven. Even van ministers was er in de Eerste Kamer inhoudelijk gezien... zojuist misschien nog wel een belangrijke debat bezig. Daar werd namelijk de hele dag de jeugdwet besproken. Nu de wet wordt aangenomen, krijgen gemeenten per 2015... veel meer taken in de jeugdzorg. Ruud Ganzenvoort had voor GroenLinks het woord. Goedenacht. Goedenacht. Ik heb begrepen, u diende heel veel moties in vandaag. Werd er een beetje naar u geluisterd? Nou, vanuit de Kamer zijn veel moties ingediend. We hebben zelf uiteindelijk maar één motie ingediend vanuit GroenLinks. Maar er zijn een hele serie moties. En we hebben volgens mij vooral heel erg goed naar elkaar geluisterd. En ook de, uh, de staatssecretaris hebben daar goed naar geluisterd. Ja, want uh, de, de Tweede Kamer worden altijd uh, de wetten gevormd. En dan gaat de Eerste Kamer er altijd kritisch naar kijken. Wel overwogen mensen zijn er natuurlijk. En uiteindelijk uh, is de headline voor ons dat de wet er doorheen is. Bent u daar blij mee? Nou, dat moet nog blijken, volgende week stemmen we pas, maar het lijkt erop dat inderdaad de meerderheid van de partijen er mee in gaat stemmen. Kijk, wat voor ons altijd heel belangrijk is geweest, dat de, uh, het op zichzelf een goede zaak is, dat de gemeenten over de uh, jeugdzorg gaan. Mm -hmm. En dat ook de uh, verschillende vormen van jeugdzorg en alles wat ermee samenhangt, dat het in één hand komt bij de gemeenten, want die kunnen het beste uh, maatwerk leveren in het beleid. Dat is een beetje het uitgangspunt, daar zijn de meeste partijen het over eens. Ja. En so. is... En de grote vraag is of dat gaat werken. Ja, inderdaad. Want uh, er waren bijvoorbeeld partijen die het een jaar wilden uitstellen. Want de gemeente ja. hadden niet genoeg tijd. Um, ja. Is dat ervan gekomen? Nee, dat is niet van gekomen. De, uh, de, uh, het is een vraag of het dan verstandig zou zijn. Maar wat vooral de vraag is hier: is van, is het uitvoerbaar? Gaat het lukken? En nou, dat betekent dat we bijvoorbeeld veel vragen hebben gesteld over de privacy. Is dat nou goed geregeld met deze wet? Daar zitten we haak ook aan. Maar hoe kan het zijn dat ze dat in de Tweede Kamer nog niet hadden uitgezocht? Nou, kijk, er zit een, een, een. Op zichzelf komen die vragen ook wel aan bod. Maar er zit altijd nog net een verschil met de Eerste Kamer. Dat we nadat het hele politieke proces is geweest. in de Eer Tweede Kamer nog steeds terugkijken en zeggen: van... hé, hey, maar hebben we nou op alle punten gelet? Met de kennis en, van nu. Ja, ja. En er zitten misschien ook in de Eerste Kamer. gewoon net wat meer mensen die ook echt vanuit uh, internationale verdragen. En, en aan andere juridische aspecten kijken. En bijvoorbeeld een van de grote vragen. en dat speelt hier net wat anders dan in de Tweede Kamer ook. is. Um, is het nieuwe systeem wel op te bouwen, het nieuwe jeugdverstelsel... als je tegelijkertijd toch aan het bezuinigen bent. En wat waren en, de conclusies van de Eerste Kamer vanavond nou, daarover? Dat is, dat is verschillend. Het lijkt dat een heel aantal partijen... dat die wel de argumentatie van de staatssecretaris volgen... en geloven dat als je het nieuw gaat aanpakken dat het uh, ook goedkoper zou kunnen. Een aantal andere partijen, en dat geldt zeker ook voor de mijnen, zeggen van... ja, maar wacht nou eens even. Um, op termijn zal het best wel bezuinigingen kunnen opleveren. Maar in eerste instantie vraagt een verandering altijd dat je ook moet investeren. Ja. Nou, daar, daar moet toch volgende week bij de stemming moet blijken hoe daar uh, iedereen uiteindelijk in staat. Maar de verwachting is dus dat de wet er wel doorheen ging komen. In de aanloop hiervan was er wel veel om te doen. Het is in de Tweede Kamer lang besproken, kritisch besproken. Ja. Er waren ook heel veel mensen van die maatschappelijke instellingen die dit moeten gaan doen uh, op de publieke tribune aanwezig. Die hoopten dat de wet uiteindelijk toch nog aangepast zou worden. Denkt dat... u dat zij met een tevreden gevoel naar huis kunnen? Of heeft uh, de, eigenlijk de regering nog wel grotendeels zijn zin gekregen vandaag? Nou ja, kijk, ik, ik snap heel goed de kritiek die er was vanuit, de, vanuit van de, je, de jeugdgezondheidszorg en ouders en dergelijke. Die gewoon zien dat er een aantal dingen beter moeten en die ze echt zorgen maken of hun kind zometeen wel de goede zorg krijgt. Nou, daar hebben we de stevig voor aangesproken of gezegd dat hij ervoor moet zorgen dat het draagvlak er meer komt. En hij gaat ook met, met deze groep ook nadrukkelijk nog verder in gesprek bij de uitwerking. De, op zichzelf zijn er duidelijk al een aantal verbeteringen gaande. Er zijn duidelijk een aantal verbeteringen zitten er nu in. Maar dat, uh, dat wil niet zeggen dat deze zorgen helemaal zijn weggenomen. En heel veel hangt nu af van de uitwerking. Ja. Goed, dat, dat gaan we het komende jaar gaan we dat verder zien. Ja. En zelfs de wijze mannen en vrouwen in de Eerste Kamer kunnen dat niet in de toekomst kijken? We zijn geen profeten. nee. We je zo precies mogelijk uh, inderdaad te analyseren hoe staat het ervoor. Uh, maar, en daar zo kritisch mogelijk naar te kijken. Maar heel veel dingen moeten ook nog uitgewerkt worden. Ja, ja. Maar dat, dan is het toch eigenlijk gek dat al heel veel partijen gezegd hebben, nou, uh, we zijn hier wel voor, er is een meerderheid voor in, uh, in de Eerste Kamer. Als u zegt, er moet nog heel veel uitgewerkt worden. Kijk, een, een, maar een wet is de basis. En zodra de wet er, er is, en nou ja, dat zou dus volgende week uh, waarschijnlijk gebeuren, mm. deze wet wordt aangenomen, op dat moment kun je alle uitvoeringen uh, gaan regelen die daaruit voortvloeien. Mm. Dus je kunt niet altijd alles. Dus net als met een bouwtekening, je bedenkt eerst hoe je het huis gaat bouwen. En als dat gedaan is, dan ga je zeggen, wat voor bank moet er nu in? Hoe denkt u dat er vanuit de gemeentes is gekeken naar dit debat vanavond? Nou, het was voor veel gemeenten, bij u wel begrepen was het heel belangrijk dat deze wet wel zou worden aangenomen, Omdat zij graag dat beleid op zich gaan nemen. En omdat ze graag ook die, in die zin het maatwerk willen gaan leveren. En dat betekent ook dat het belangrijk voor ze is dat ze uh, ook snel duidelijkheid hebben. Want uh, ze moeten natuurlijk nog voor 1 januari moet er heel erg veel geregeld worden. Ja. Met, met je... organisaties, met zorginstellingen en dergelijke. Dus het, die hebben we wel duidelijkheid nodig. Maar zou je dan ook kunnen zeggen dat het politieke proces eigenlijk niet veel te lang heeft geduurd, mede, dankzij de Eerste Kamer en natuurlijk de Tweede Kamer, die er lang over te de stegelde. De, de, de gemeenten hebben bijna geen tijd meer om dit nu in werking te zetten? Ja, nou, die, ja, toen die is de Eerste Kamer eigenlijk uh, vrij snel gegaan. Uh, maar wil je zo'n proces goed doen met, met echt uh, nou ja, alle stapels van 25 tot 30 centimeter aan papier, alleen al. Uh, met alle vragen en antwoorden en alles wat er dan uh, gevaliseerd moet worden? Ja, dat heeft wel even tijd nodig. En zorgvuldigheid gaat altijd voor snelheid. Maar het moet nu ook niet lang meer duren. Er moet nu volgende week het besluit vallen. En dan, dan moeten ze ook gewoon aan het werk kunnen. En ik denk niet dat u tot diep in de nacht erover doet om te stemmen volgende week. Nee, de stemming dat zal uh, volgende week tussenmiddag gebeuren. <laughs> en ja. dan kunt u misschien ook iets in huis, want het was echt een lange zit vandaag. Hè? Ja, we zijn ik... vorige half, om half twaalf begonnen. En het uh, heeft tot uh, nou, ja, tegen één uur vanavond geduurd. Ah, nou, ik begreep zelfs dat een, een van uw collega's achter het spreekgestoelte. Uh, uh, flauw viel. Of onwel ja. werd. Ja, ja. Klopt. Nou ja, het is inderdaad een lange dag. Je ziet het is soms ook wat warm in het gebouw. En uh, nou ja, dat kan dan zo eens een keer gebeuren. Maar goed, het schijnt dat, uh, we begrijpen dat alles goed met ja, is. dat hebben wij ja. ook begrepen. En alles, ja. alles voor de goede zaak natuurlijk. Maar het gaat uiteindelijk wel om de jeugdwet. En uh, daar zijn ook veel mensen erg betrokken bij. Zo ook dus de Eerste Kamer. Er uh, werd lang gediscussieerd, maar uiteindelijk zijn ze waarschijnlijk wel uit. Ruward Ganzenvoort van GroenLinks. Dank u wel. Graag gedaan. Black down Your love, I'm already wasted So close that I can taste it Lights. We could just run them red lights There ain't a reason to stay We'd be like years away We could just run them red lights We could just run them Yes, though, Thijs Verwest, het is een Nederlandse DJ... en hij wil heel graag net zo'n grote hitscore als Armin van Buren... vorig jaar met This Is What It Feels Like. En dat moet dit nummer dan worden, Red Lights. Het was live bij nog steeds... nog niet live, bij nog steeds wakker. Maar het is twaalf over twee en daar hoorden we hem. Ja, en zometeen wel live muziek hier op Radio 1. Melissa Fortes is bij ons te gast met de hele band. We wordt nog een klein beetje gesoundcheckt. Dat zometeen. En natuurlijk het vervolg van het debat in de Tweede Kamer... over het aanblijven van Ronald Plasterk en Janine Hennis Plasgaard. Wilma Borgman zit klaar voor de NOS om ons zo bij te... Te praten. Maar eerst eh, gaan we het hebben over Jan steur Want vandaag kwam eindelijk een eind aan een lang en slepend proces... tegen de oud-neuroloog Ernst Jan steur Jarenlang heeft hij zijn patiënten bij het medisch spectrum Twente... nalatig behandeld, wat uiteindelijk resulteerde in de zelfmoord van een van hen. Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel geëist. Uiteindelijk kreeg de arts drie jaar cel. Verslaggever Rob Vorking legt het, uh, proces, van het, begin, uh, het proces van het begin... en hij legt het voor ons uit. Hij was de hele dag in de rechtbank. Goeienacht, Rob. Goeienacht, Keel. Uh, Drie jaar stel dus. Terecht? Ja, ik was gewacht. Want ik had gedacht dat hij... Uh, minder zou krijgen. Uh, <kuggen> omdat... Uh, ja, het is toch een man... die... Uh, waarvan je kunt zeggen van nou... het is heel lang geduurd voordat hij vervolgd is. Mm -hmm. En daarnaast... Uh, uh, ja, heeft uh, justitie... Uh, zeg maar lang getalend, uh, is een enorme media hype uh, geweest. Hij is bijvoorbeeld al... Uh, veroordeeld in de media, dus... Ja, dat, ik had gedacht dat het allemaal verzachtende omstandigheden zouden zijn. Ja. Maar de rechter was vandaag keihard in haar oordeel. We hebben je vaker gesproken en toen zei je altijd... hij zal er wel mee wegkomen. Toch niet dus? Nee, en dat verbaast me. Ik vind het aan de andere kant wel nou, genoegdoening voor de patiënten. Er zijn heel veel ex-patiënten die enorm leed hebben gekregen... naar aanleiding van de misdiagnoses van, van deze arts. En helemaal het verhaal... Van, van, van Marianne Vial, de vrouw die uh, uiteindelijk na haar misdiagnose zelfmoord heeft gepleegd. Mm -hmm. Ja, dat is echt stuitend. Ja. ja, en dat is inderdaad een verhaal dat jij tijdens dat proces ook hebt gehoord. Uh, je hebt ons daar vaker updates over gegeven. Ik zei het net al, toen zei je ook dat hij vrij emotieloos was altijd. Totdat ja, hij echt persoonlijk werd. Hoe was nee, dat vandaag? vandaag ook ja, weer. vertel eens. Bedoel, hij, hoort, hij hoort het volgens aan. Drie jaar veel en in gewoon een slok water. En dat zit, emotieloos. En ik heb al eerlijk gezegd, ik heb nog steeds het idee dat hij ja, aan de medicijnen zit, want ja, ik moet toch niemand onberoerd laten als je dit soort beschuldigingen bewezen worden gehaagd en dat je gewoon ja, veroordeeld wordt door een zelfstraf van drie jaar. Het is in Nederland natuurlijk vrij groot nieuws. Heel Nederland volgt dit. Maar in Twente en Overijssel, en je werkt zelf voor Ertig 2 oost is het natuurlijk nog heel erg veel groter. Is er nu eindelijk een tijd dat, dat, dit een, dat, dat, dat de regio dit ook echt een plekje kan geven? Dat dit slepende proces nu eindelijk echt voorbij is? Nou, ik zou het je sterker vertellen. Uh, ik heb inmiddels contact gehad met Duitse collega's. En naar aanleiding van het vonnis in Nederland... Zijn er zijn diverse Duitse patiëntenverenigingen die vanavond hebben geroepen van deze man, uh, de, de, de, de artsenbemiddelingsorganisatie die hem in Duitsland aan het werk heeft gesteld en de ziekenhuizen waar hij werkzaam is geweest, die moeten nu strafrechtelijk worden vervolgd door de Duitse justitie. Want dat, dat was natuurlijk ook nog eens het extra haakje aan het verhaal. Hij was in Nederland al lang ontslagen, maar toen dook hij opeens in Duitsland op en was hij gewoon aan het werk. Ja, en daarvan zeggen Duitse patiëntenorganisaties nu. Nu met dit vonnis in Nederland... vinden wij dat er in Duitsland nu ook... actie moet worden ondernomen. Mm. Nou ja, dat vind ik wel een uh, belangrijk... signaal. Mm. En kan hij in Nederland nog in hoger beroep gaan? Ja, dat gaat hij doen. Mm. De advocaat heeft... Uh, aangegeven dat het hoogstwaarschijnlijk is, dat hij... Uh, in hoger beroep gaat. Hij heeft veertien dagen... De tijd om erover na te denken. Maar deze arts kennende gaat het absoluut gebeuren. En dat betekent dat hij... voorlopig nog niet de cel in moet. Mm. En dat hij, uh, zeg maar... Uh, ja, straks voor het gerechtshof in Annem. Annem leuwarden is dat tegenwoordig, het hele proces opnieuw kan, kan gaan voeren. Ja. Dus in Nederland zitten zaken waarschijnlijk nog niet op, er komt in Duitsland nog een zaak bij. Zijn er toch mensen die na de uitspraak van vandaag opgelucht hebben gereageerd? Ja, de patiënten zijn opgelucht. Nogmaals, die vinden dat sprake is van genoegdoening. Die vinden een zelfstraf van drie jaar terecht, maar begrijp heel goed en dat vind ik heel belangrijk om te zeggen. Dit is de eerste keer in Nederland. dat een medisch specialist. die uh, zoveel fouten heeft gemaakt. tot een onvoorwaardelijke celstraf is veroordeeld. En dat is toch wel heel belangrijk, want dat is wel een voetnoot in de, in de strafgeschiedenis. Dit is nog niet eerder gebeurd. Mm -hmm. Tot nu toe zijn artsen altijd tot voorwaardelijke celstraf. Sorry? Tot nu toe zijn uh, artsen altijd tot voorwaardelijke celstraf mm -hmm. veroordeeld. Zelfs bijvoorbeeld in het verhaal van uh, Sylvia Milleko. Ja, maar je kan ook zeggen... ...deze man is historisch slecht geweest. Ja. Nou ja, dan praat ik even... ...in termen van uh, Tweede Kamerleden... ...zoals Lea Bouwmeester van de Partij van de Arbeid... ...die zei... ...deze Jan Janssen-Stuur is een prutser. Nou, de rechter ondersteunt dat... ...dus ik ga het nu ook zeggen... ...deze dokter Janssen-Stuur is een prutser. Hm. Het, het, het zal nog wel een tijd doorgaan. Uh, blijf jij de zaak ook volgen? Zeker. Ik ben op dit moment bezig met... Uh, de laatste hand te leggen aan een boek over de affaire. Waarom? Omdat, namelijk heb ik veel belangstelling voor. Nogmaals, omdat dit een, uh, ja, de, de grootste medische strafzaak ooit is geweest. En, en natuurlijk ook, want dit leeft echt in Twente, en Overijssel. Absoluut, ja. absoluut. En ik bedoel, hier ja, maar overgeleverd zijn aan Zwart. Ja, alle vertrouwen leg je natuurlijk bij zo'n bij zo man neer. Maar is het daarom niet ook dat, dat, dat patiënten niet denken... na alles wat ze met hem hebben meegemaakt en dit lange strafproces... ja, nu moeten we ook nog een hoger beroep ingaan? Ja, dat zal voor die uh, patiënten verschrikkelijk zijn. Maar, uh, ja. nou ja, goed, kijk, uh, besef goed. De arts neemt zelf ook een risico, hè? Hij gaat nu dus een hoger beroep in. Het kan zijn dat die uh, justitie eist in december zes jaar cel. Mm -hmm. Deze rechtbank zegt drie jaar. Het kan zomaar zijn dat hij uh, in hoge beroep veroordeeld wordt tot vier of vijf jaar cel. Ja, ja, je ziet hetzelfde, maar het zou inderdaad zomaar kunnen. Ja. ja en nog, uh, nu is het uh, ten einde die rechtszaak. Bedankt voor al je updates, Rob. En nu kun je in met vakantie misschien. Nou, nee, dat denk ik niet. Want we zijn alweer met de volgende dossiers bezig. We gaan gewoon door. <laughs> Oké, okay, blijf hard werken. Dankjewel, Rob okay. Voorkeer uh, voor al je updates van RTV Dus Dankjewel. Okay. In Den Haag zijn ze net weer begonnen met het debat rond Ronald Plasterk. En we zijn nog geen vier minuten bezig. En er zijn al uh, grote ontwikkelingen worden. Nu Emiel Roemer. Dank u wel. Die net klaar is. Nou, hebben we dat net gemist. Uh, Emiel Roemer gaf een stemverklaring af. Maar wat daarvoor gebeurde was eigenlijk veel belangrijker. Namelijk dat uh, Alexander Pechtold als eerste naar voren kwam. En een motie van wantrouwen indiende tegen Ronald Plasterk. En die werd gesteund door de SP, D66 dus. GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA 50+. PVV en uh, meneer Bontes. Eigenlijk de hele oppositie steunde die uh, motie van wantrouwen... behalve de SGP en de ChristenUnie. En dan wordt het toch weer spannend, uh, wordt er gezegd. We houden u natuurlijk op de hoogte wat er gebeurt. Het, uh, het is nog lang niet gedaan, daar in ieder geval in Den Haag. We zoeken contact met uh, de juiste mensen... en we houden u natuurlijk op de hoogte hier op Radio 1. Dat uh, gaan we zeker doen, dus uh, dat zo meteen. Wat hebben we nog meer in dit programma? Nou, straks gaan we ja. het ook nog hebben. Over een jongen die heel erg dopper is geweest. Zeker. Dat is een jongen namelijk die is in Amerika heel erg doorbrekend op het gebied van American football. En hij heeft toch gezegd dat hij homoseksueel is. Hele dappere jongen. straks gaan we het erover hebben. Maar veel belangrijker natuurlijk de situatie in Den Haag. U hoort het zo meteen na Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken? De meeste vrouwen doen me niet zoveel. Dat is al net zo met de meeste mannen. Soms ligt het aan de vorm van een hoofd. Of zit een spijker op, op gewoon te strak gespannen. Maar zelfs al zijn ze prachtig om te zien, dan worden ze door iedereen aanbidden. Ik word er maar zelden warm of koud van, mijn adem wordt er nooit door afgesneden.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 You're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 Marcel de Groot, ja zeker, de zoon van Mag ik naar je kijk uit 1995. Straks live muziek van Melissa Fortes. En ook, zoals beloofd, die jongen die uit de kast is gekomen in Amerika. We gaan het er straks over hebben. Eerste politieke actualiteit. Wilma Borgman volgt het debat voor de NOS en voor Radio 1 natuurlijk. Goedenacht. Goedemorgen. Hoi. Ja. Um, uh, groot nieuws net volgens mij, want er is een motie van wantrouwen ingediend... die ook nog eens ondersteund werd door D66. Ik zag hem zelf niet aankomen. Nou ja, de vraag was natuurlijk of D66 genoeg gaat aan de garantie... die minister Plastek had gegeven. D66 wilde van minister Plastek de toezegging... dat mocht zich dit nog een keer voordoen... mocht hij nog een keer um, een mededeling doen... die later gecorrigeerd moet worden... dat hij dat dan niet onder de pet houdt... maar dat je dat dan wel aan de Tweede Kamer meldt. Die garantie kreeg uh, Gerard Schouw, de um, woordvoerder van D66, wel. Maar toch hebben zij besloten dat dat niet voldoende was... Um, als het gaat om informatievoorziening over de inlichtingendiensten... zo is de redenering bij D66... moet je kunnen blindvaren op wat de minister uh, zegt tegen de Tweede Kamer. Dat uh, kan bij deze minister kennelijk niet... en daarom uh, wil D66 het vertrouwen opzeggen in minister Plastik... wil hem dus naar huis sturen. Zij kregen daarvoor steun van andere partijen... want die motie is ook ondertekend door de SP, door de PVV, door het CDA... Uh, door GroenLinks, door de Partij voor de Dieren, 50PLUS en door Louis Bontes... Uh, maar dat zijn 63 Kamerzetels en dat is geen meerderheid. Dus uh, omgekeerd is dus ook de conclusie... dat minister Plasterk een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich heeft. Maar goed, we hebben dat twee weken geleden ook gezien... bij Frans Weken, staatssecretaris voor Financiën, die wel aftrad. Ondanks dat hij een meerderheid in de Tweede Kamer achter zich had. En toen was de cruciale factor dat... Uh, de oppositiepartijen die het kabinet vaak steunen... als het om financiën gaat, de drie, SGP, D66 en ChristenUnie... dat die ook een motie van wantrouwen zouden steunen. En dat was voor Frans Wekers een brug te ver. Die zei toen, ik heb een breed draagvlak nodig... en dat heb ik niet gezien. Nou ja, als je die redenering volgt, dan zou Plastek kunnen zeggen... ik heb ook een breed draagvlak nodig... maar nu de SGP en de ChristenUnie wel die minister steunen... samen met de VVD en de PvdA, is dat brede draagvlak... Vlak er wel en zou hij dus um, de conclusie kunnen trekken dat hij kan aanblijven? Ja, het, het blijft daar ongetwijfeld spannend. Nog Even voor de duidelijkheid: er is geen motie van wantrouwen tot op heden ingediend tegen Janine Hennis, toch? Nee, nee, nee, nee, nee. die blijft ook in het debat verder buiten Door Die krijgt ook nauwelijks vragen. Dus zij, haar positie uh, loopt geen gevaar. Uh, ik zou zeggen, blijf even aan de lijn. Want uh, tussen nu en de oude uurtje moet het toch wel afgelopen zijn hier. En dan kom ik het graag even melden. Kijk, gaan we uh, zeker doen. Uh, jij houdt ons op de hoogte. En Heel daarvoor graag. danken we je in ieder geval voor nu al, Wilma Borg van NOS. Homoseksualiteit en Amerikaanse sport, het is nog lang niet altijd een gelukkige combinatie. Daarom is het ook groot nieuws dat American voetbalspeler Michael Sam uit de kast is gekomen. Ja, opvallend is vooral dat Sam dat nog doet voordat zijn professionele carrière is begonnen. De Defensive End speelt nu nog in de College League en wil deze zomer de overstap maken naar het hoogste niveau, de NFL. Gilles Zane van Sportamerica.nl, goedenacht. Ja, goedenacht. Hoe wordt er in Amerika gereageerd op dit nieuws? Ja, er wordt eigenlijk uh, door heel veel mensen in ieder geval met heel veel waardering op gereageerd. Hij is natuurlijk iemand die nu een kans heeft om een, een land te breken voor een, uh, ja, eigenlijk een, een groep die uh, heel weinig vertegenwoordigd is in de Amerikaanse sporten. Er is eigenlijk in de vier grote competities nu helemaal niemand die uh, uit de kast is. En uh, ja, er zijn natuurlijk de twee soorten reacties. Er zijn mensen die, zeggen die het echt heel erg verwelkomen en de andere mensen zeggen, ja, we hebben nogal wat twijfels, want we weten niet of hij wel geaccepteerd zou worden bij een ploeg in een sport als voetbal. Ja, en hoe wordt er in de sport zelf op gereageerd, in de NFL? Ja, je ziet eigenlijk twee soorten reacties. De, de NFL zelf als league heeft heel erg positief op hem gereageerd. Die waren ook bekend met het feit dat hij daarmee naar buiten zou gaan treden. En, uh, en ze laten eigenlijk uh, heel erg zien dat zij ervoor openstaan um, de, ja, dat hij een, een plek in de NFL krijgt. Het laatste nieuws is ook bijvoorbeeld dat de Players Association, dus de spelersvakbond, woedend heeft gereageerd dat er allerlei managers en, en scouts zijn die anoniem heel negatief hebben gedaan over zijn uitlating. En ze hebben echt gezegd, ja, dit is niet de toon die wij willen. Dus ik, ik, denk, dat, ja, ik denk wel dat er door de bank genomen, heel positief gereageerd. Ah. Dus op het feit dat hij naar buiten komt met het verhaal. Ja, wat je zegt is wel belangrijk. Want uh, naar buiten toe komt iedereen natuurlijk met... Uh, het maakt eigenlijk niet uit en hij mag bij ons komen spelen. en uh, Het heeft allemaal geen invloed. Maar achter de schermen en uh, anoniem wordt er best veel uh, over geklaagd. Dus ook wat je leest. Is het niet eigenlijk zo dat, dat dat het probleem is? Dat hij misschien nergens wordt geaccepteerd als hij eenmaal in een team zit? Ik bedoel, Dit jaar was ook uh, het relletje dat iemand weggepest werd uit een team. Ja, dat klopt. Uh, het is natuurlijk een risico dat hij neemt door uh, van tevoren bekend te maken uh, uh, dat hij homo is voordat hij gedraft is. Dus voordat hij een plek heeft gevonden bij een team. Uh, daar staat tegenover dat hij eigenlijk uh, uh, wist dat het een publiek geheim was. Dus zijn teamgenoten wisten het al. Zijn coaches bij zijn school Missouri die wisten het ook. Er waren een aantal teams die daarna gevraagd hadden. En hij zei ook, uh, en dat waren ook een aantal andere reacties, die zeiden, ja hij heeft een afweging gemaakt, laat ik het ruim van tevoren weten, en is dan de storm over als, ik, als hij gekozen moet worden? Of zeg ik het pas achteraf en zeg dan iedereen, ja dat had je nooit mogen verzwijgen, uh, want het is een enorm circus en het team dat je gekozen heeft is er misschien niet blij mee. Dus ja, het was voor hem natuurlijk die afweging. En ik denk uiteindelijk dat, uh, ja, dat hij ook wel weet, dat stel je voor, hij wordt niet gekozen en hij is een enorm talent, dus de kans dat hij gekozen zou worden als hij gewoon hetero was, was heel groot. Stel hij zou niet gekozen worden, um, wat ik me bijna niet voor kan stellen, maar dan, dan heeft hij toch zijn zin, want dan is zijn verhaal kenbaar gemaakt en de teams wisten het toch al. Dus misschien is de kans dat hij gekozen wordt wel groter geworden dan dat hij het niet publiek had gemaakt. Ja. Is het eigenlijk een goede speler? Ja, hij is een hele goede speler. Hij is in de de, de, de college competitie is onderverdeeld in allerlei conferences. Dat is voornamelijk op geografie. En uh, hij speelt in de Southeastern Conference. Dat is de beste conference die er is. Mm -hmm. En hij was daar de defensieve speler van het jaar. Dus hij is niet een, een nobody die nu zijn plek in de spotlight heeft gevonden. Maar hij is echt een superster op dat niveau. die nu naar buiten treedt. Dus hij kan. Ja, dat maakt het verhaal extra groot. Ja, dus wij denken natuurlijk een college speler, dat is nog een talent, bij wijze van spreken uit de jeugd van Ajax, maar daar is niet eens mee te vergelijken. Hè? Het is echt nog een, een groter niveau dan dat, als we het naar het Nederlandse voetbal bijvoorbeeld zouden trekken. Ja, absoluut. Ja, de, de NFL trekt natuurlijk. Dus de, de professionele league trekt honderdduizenden mensen naar de stadions. Maar het college voetbal is nog veel groter. Daar zit, uh, in een gemiddeld weekend zijn er 50 stadions. En in ieder stadion zitten gemiddeld 60.000 man. Dus het is een, een enorme sport die iedereen kijkt. Hij zit bij een team uh, uh, dat dit jaar ook enorm in de spotlight heeft gestaan. Dus ik denk dat hij. Ja, zo bekend is als een eredivisie voetballer bij een topclub. Ja, en jij zegt... Er is over voornamelijk positief op gereageerd. Is hij toch niet bang? Verwacht je niet dat er iets in de stadions kan gebeuren volgend jaar? Als hij wel getekend wordt? Nou, het is natuurlijk zo dat... Zijn grootste angst zal toch teamgenoten zijn. Of mensen die hem inderdaad niet accepteren. Of voor zijn carrière. Omdat je toch ook in Amerika in de stadions eigenlijk heel weinig voor het spreken horen. Dat kennen ze niet. Nee. Dus, dus hij hoeft daar denk ik niet, niet heel erg bang voor te zijn. Als er één ding was dat super positief was. Is het hoe het team waar hij nu voor heeft gespeeld. Dus de Universiteit van Missouri. Hoe zij hem hebben omarmd. En dat er ook. Uh, hun logo is een hele grote M. En op het stadion staat dat ook en dat had heel erg gesneeuwd en ook op het veld was die grote M nog net te zien. En er waren s'nachts al fans het stadion ingegaan om een S en een A in de sneeuw voor de M te schrijven. Zodat dus zijn achternaam Sam heel groot in de sneeuw stond als een teken van eigenlijk steun door alle fans. Dus hij is eerder, ja, zijn fans en zijn club nu hebben het zo omarmd dat ik denk dat, dat, dat, ja, dat mensen bang zullen zijn om er anders op te reageren dan positief. Wanneer komt de film uit over deze jongen? Ja, nou ja, dat is natuurlijk afhankelijk van hoe het verhaal straks afloopt. En daar weten we in ieder geval begin mei meer over, want dan is de draft. Maar ja, wanneer komt er film? Uit? Ja, misschien wel heel binnenkort. Want het, het is echt wel een doorbraak. Ik bedoel, er was ook een, een Amerikaanse basketballer die uit de kast kwam, maar die was al een beetje over zijn hoogtepunt heen. Er zijn een paar mensen na hun carrière uit de kast gekomen. Maar deze jongen, een heel groot talent, die nog voordat hij de NFL ingaat uit de kast komt, kan het echt een doorbraak zijn, denk je? Of verandert er in het wezen van de sport misschien niet zo heel erg veel? Nee, ik denk, zelfs, ik denk echt dat het een enorme doorbraak is. Want het, ik denk wat heel veel spelers heeft tegengehouden die misschien homo zijn... ...is natuurlijk de angst voor hoe gereageerd wordt. Maar je ziet dat de afgelopen jaren in Amerika de toon over ja, eigenlijk het debat van homorechten heel erg is veranderd. In de afgelopen tien jaar is misschien wel de helft van de Amerikanen positiever erover gaan denken. En ja, je hebt gewoon één iemand nodig die dat doorbreekt. En als dat een jong, aansprekend iemand is die meteen de karriere, die zijn carrière instapt als ik ben homo. Dus voor, van wie mensen dat gewoon vanaf het begin weten... dan is het een stuk makkelijker voor mensen die hem op zullen volgen. Dus als dit heel positief loopt... dan denk ik ook dat er een moment komt dat wat voor geaardheid een speler ook heeft... dat dat helemaal niet meer in het nieuws is. Michael Sam heet hij en wij vinden het een held. Want het is heel moedig wat hij gedaan heeft. Sjoel Zane van Sportamerica.nl, dankjewel. Ja, goeienacht. Maakt het drie over half drie. We staan met één been in het bed vannacht. Zoals altijd ben ik nog steeds wakker. Maar met het andere been toch ook zeker in Den Haag. Straks komen we terug bij de situatie al daar. Maar eerst gaan we naar onze gasten in de studio, Anne. Ja, want uh, altijd bij nog steeds wakker... hebben wij een band in de studio of een singer-songwriter. Maar Melissa Fortes, jij bent er gekomen. Ja, klopt. En zeker niet alleen. Wie heb je nee, allemaal meegenomen? Ik heb uh, een geweldige muzikanten meegenomen. Uh, Daniele Tavares op de bas. Uh, Orfeo Pinas aan uh, de keys. Johnny Fonseca... Gitaar, uh, Sonja Andrade aan de backing vocals... en dan heb ik uh, mijn geweldige procent loop naar bij me... en mijn geweldige mama, Tineke Fortes. <laughs> Fantastisch, die hebben nog nooit zoveel mensen in ons Nou, stieren. Nee, en, en wat een, een gezelschap. Ja, gezellig, en, en, Het is een Caverdiaanse Kaapverdi roots, zijn het, hè? Ja, klopt. Ja. Ik ben zelf half Kaapverdisch, half Nederlands. Ja, oké, okay, dus Kaapverdisch. En het, uh, Kaapver is het niet Kaapverdiaans? Ja, er is altijd zo'n discussie over, maar... Ik, ik vroeg zei ik altijd Capverdiaans. En toen uh -huh. heeft iemand me ooit uh, gecorrigeerd van nee, het is Capverdi's. Dus ik zeg altijd maar netjes Capverdi's. Maar ja. voor mij is het potatoes, potatoes. Oké, okay, nou ja, maar goed, ik ga het zeker even checken. Want ik vind dit wel dingen die ja, uh, dat ja, dan moeten wel we goede, wel, inderdaad ja. wel keurig netjes doen. En dat swingt, hè? of niet? Ja, of het eigenlijk man, alles, wat, man, alles wat daar vandaan <laughs> komt, toch? Ja, zeker, zeker. Het zijn hele warme klanken en uh, het heeft vele invloeden. Mm -hmm. um, je hebt je, ook hele melancholische klanken. We hebben bijvoorbeeld marne en marne kan je zien als een soort als de Smart lab. Mm -hmm. maar we hebben ook hele swingende muziek inderdaad. En nou, nou, we gaan zo meteen uh, daar meteen ook een swingen. Van uh, nee, eerste nummer niet. Okay. Nee. En dat is ook Engelstalig toevallig. Dus, uh, je zingt rustig, ook he. in andere talen Braziliaans? Klopt, klopt. Ik zing ook uh, in het Braziliaans inderdaad. Oké, okay, dan moet je van tevoren even vertellen waar het nummer over gaat. Want niemand snapt dat niet. Dat is wel handig. Ja. ja, nee, zou ik doen. Maar, wordt het ook van die smart lappen? <laughs> um, even kijken. Nee. nee ik heb uh, ik, ik, vandaag, uh, ik heb dan één rustig nummer. En mm -hmm. dat is gewoon Engelstalig. En de rest is uh, allemaal lekker zomers en uh, gezellig. Daar. Kunnen we in januari, met zoveel regen, kunnen we dat best wel gebruiken. Ja, ja hè? Dan is het straks de minister nog even naar huis dat hij dan toch weer een glimlach op zijn gezicht? Krijgt. <laughs> nou, dat gaan we ze even regelen, Melissa. Ik zou zeggen, ga je naar je plek yes. om te zingen. Het is een klein studiootje, maar toch moet je een paar meter verzetten. Mocht u dat willen volgen, dan kan dat via radio 1.nl. Want er is een webcam aanwezig. Dan kunt u zien dat we hier met een hele familie vannacht zitten. Bij nog steeds wakker Melissa Fortes, nu live bij Radio 1. Today, cause when I look outside, all I see is rain, but I got to go to work today, I need to get my bills paid, And when the day's over, all I dream about is going to bed to dream about you. Sad going down memory lane in the morning. I'll be back to dream about you kissing me in the moonlight and dream about you while we wine and dine. So fine, dream about you holding hands and making future plans. Dream about you, my sweet little. Bed to dream about you and what we had, and even though it's over, I'm not feeling down. I'm feeling sad, going down memory lane. In the morning, I'll be back to dream about you. Hey, hey, hey, lullaby Sweet Lullaby kregen we. Dat is toch ook gewoon een slaapliedje. Gezongen door Melissa Fortes. Ze gaf de carrière oh ja. als maatschappelijk werker voorop om zangeres te worden. En daar ben ik nu al hartstikke blij mee. Na één liedje en nog drie liedjes gaat ze spelen tot vier uur. Dus blijf zeker luisteren, want er is ook heel veel actualiteit. Anne. Ja, ja zeker. Want uh, net heeft Plastek in de Tweede Kamer aangekondigd... dat hij ondanks de motie van wantrouwen blijft. We praten u straks bij samen met Wilma Borgman. Maar eerst gaan we het hebben over een belangrijke dag in de gamewereld. Want de Nederlandse gamesector groeit omstuimig. En uh, om uh, dat nog extra te stimuleren is er een nieuw fonds in het leven geroepen Game On. Overheid en investeerders steken 10 miljoen euro in het beleggingsfonds dat mede is opgericht door Reinout de Braken en die hebben we van der Lijn. Bedankt voor het zetten van je wekker. Goeie nacht. Ja. Goedemorgen. Oh je klinkt heel ver weg, maar hoe belangrijk is deze dag voor de Nederlandse game industrie um, Ehm, andere. Ehm wij, wij doen het best, we maken elke dag nieuwe games en elke dag is het gewoon uh, zorgen dat een hoop mensen gewoon uh, op, uh, ja, op hun telefoon en welk device ook dat we games maken. En um, ja, ik ben heel erg blij dat de overheid um, uh, op tijd wakker is geworden om samen met ons natuurlijk gewoon uh, te zorgen dat er nog meer mensen in deze game-industrie kunnen zorgen dat er. Uh, dat er geweldige games gemaakt hebben. Ja, maar, maar waarom is juist dit zo belangrijk? Waarom is dit een breakthrough voor die mensen die daarin werken? Nou ja, um, als je nu kijkt naar een land als Finland in, uh, in Europa, daar worden geweldige games gebouwd. Daar heb je Clash of Clans, dat uh, is mijn game. Ja die per dag uh, ja, pak een beetje tussen uh, de 2 en 3 miljoen euro verdiend. Ja, dat zouden we natuurlijk heel graag in Nederland willen hebben. En dat is ook maatwoord. Dus het moet het uiteindelijk ook gewoon weer opleveren. Ja, uh, uh, er is een passie die je moet hebben om games te bouwen, mm -hmm. maar er is natuurlijk ook gewoon een verdienmodel erachter en, en, en uh, gaming is big business. Ja. Gaat het dan ook vooral om de mobiele games, want uh, uh, Clash of Clans waar je het net over hebt is volgens mij een mobiele game. Of moeten we ook gaan concurreren op de Playstation-spellen en de, de Wii-spellen en de computerspellen? Ja, dat is een interessante, daar gaan we heel diep in de materie in, maar uh, uiteindelijk is natuurlijk, mobile is heel snel gegroeid. En uh, zoals je zegt, class of Clans, zwaar gegroeid op mobile, um, daar gaan we allemaal termen roepen als uh, cross-platform, maar dat betekent eigenlijk dat je uiteindelijk op de mobiel iemand krijgt die uiteindelijk ook gewoon s'avonds thuis komt... achter hem een pc gaat zitten en dan door gaat spelen. Maar nou, ik neem aan dat zeker met hele grote titels... waar je allemaal stemacteurs voor nodig hebt ook... en, en grafische ontwikkelingen voor uren en uren gameplay... is en, het instapniveau natuurlijk veel hoger... dan voor een spelletje op je telefoon. Of zie ik dat te simpel? Uh, we, we beginnen op de telefoon en we pakken je thuis op de pc... en uiteindelijk uh, draait je door op de console. Uh, dat, we kunnen dat het, het ook, allemaal in Nederland. We moeten ook groots denken. Dat... dat en, um, maar als je, daar, um, als je daar nu niet aan begint om te zorgen... dat die developers de juiste richting en de juiste duw in de richting krijgen... Ja, dan blijft het altijd in het buitenland. En dan is het voor heel veel developers heel erg moeilijk. Um, het kan in Nederland, ja. En aan welke Nederlandse titels moeten we dan denken... die, die met dit fonds uh, geholpen kunnen worden? Of is het vooral dat die titels nog gemaakt moeten worden? Vooral die titels gemaakt moeten worden. Het is een denkwijze. Um, ik vergelijk het altijd met... Uh, was er geen Johan Cruijff geweest, dan was er geen Van Basten. En als er geen Van Basten was, was er geen Van Persie. Um, we gaan het hebben over een, een opleiding. We gaan het hebben over uh, jongeren die met elkaar kletsen. Het, het is een veel breder verhaal dan alleen maar... Hey, we hebben een zak met geld. Het gaat over een denkwijze. Het gaat over met name dat we aansluiting zoeken met uh, landen als Finland... Uh, ...en Azië, een aantal hele grote namen uh, zitten. En, en die, die hebben echt wel een prachtig in Nederland. De, uh, uh, het landen van gamebedrijven in Amsterdam bijvoorbeeld... Ja, ...dat is dan groot waard. Ja, het klinkt wel als echt een strijd tussen verschillende landen... ...terwijl degene die die game spelen... ...maakt het absoluut niet uit of het nou in Nederland gemaakt is... ...of in Engeland, of in Brazilië, of Kaapverdië. Absoluut, maar mij maakt het dus wel wat uit. <laughs> Want u wil geld verdienen ook. Ja, natuurlijk. Ik snap u. Uh, <laughs> Ja, nee, absoluut. Maar dat is, dat is ook het hele idee. Um, maar ik weet dat er gewoon ook heel veel developers zijn... die dat ook heel graag zouden willen. Die hebben een ambitie. Maar laten we geen grappen maken. In de basis gaat het vanuit de passie uh, van ons, uh, de developers... om te zorgen dat ja, als jouw game wordt gespeeld... op mm -hmm. waar dan ook, of any device... Ja, dat is natuurlijk wel het mooiste wat er is. Ja, dat is inderdaad hetzelfde denk ik als dat je naar een radioprogramma geluisterd wordt bijvoorbeeld. Dan heb je het in, <lacht> in ieder geval voor, nie, voor niks gedaan. Zelfs s'nachts niet. Zelfs om 16 voor 3 eh, ben jij nog bij ons aan de lijn gekomen. Dank je wel voor je uitleg. Rijnoud, te braken. All right. Lijkt me toch wel gaaf als wij in Nederland dan weer het middelpunt van alle games kunnen worden. Nou ja, ik heb vroeger zelf ook wel eens geprobeerd om spelletjes te maken. Serieus? Jij ook of niet? Ja, tuurlijk. Op zo'n grafische rekenmachine, die hadden wij toch allemaal in de tweede fase. Ja. De generatie twintigers, die hebben dat volgens mij allemaal vroeger wel eens geprobeerd. Ik had een spelletje waarmee je auto's kon poetsen. Mooi. Ik ga alleen je spannende juffrouw onderbreken... voor Spannend ja, is ben iets belangrijker. Wilma Borgman. Uh, ik, ik zei het net al, um, want ik, ik las het overal op de Twitters... en ik zag het ook een klein beetje. Plasterk treedt niet af. Nee, hij treedt niet af. Uh, sterker nog, het debat is net afgelopen. Er is gestemd over een motie van wantrouwen... die was ingediend door um, Alexander Pechtold, de leider van D66. Zij redeneerde zo... Uh, je moet als Kamer de minister kunnen vertrouwen op wat hij zegt... zeker als het over de inlichtingendiensten gaat, want dat is toch... Altijd een beetje geheimzinnig en dan moet je zeker de minister kunnen vertrouwen. Deze minister heeft bewezen dat we hem niet kunnen vertrouwen. Dus hij moet maar opstappen. Um, maar daar uh, schaarden zich uiteindelijk 63 Kamerleden achter en een meerderheid niet. En dat was voor plaster genoeg reden om um, te zeggen: uh, ik blijf. Nou, dat, dat, was, uh, dat vroeg toch wel om een uitleg. Omdat uh, misschien weet je dat nog twee weken geleden was, er een soort gelijkakkerfietje met Frans Wekers, de staatssecretaris uh -huh. van Financiën, die zei toen, die had ook uh, in principe een meerderheid. Namelijk. Uh, PvdA en VVD achter zich. Maar omdat de rest van de oppositie, de rest van de Kamer, de hele oppositie tegen hem stemde, is hij toch um, uh, afgetreden. Nou, en dus wilde Geert Wilders net van Ronald Plasterk weten hoe zit dat nou met hem? Luister maar. Is, is het ooit bij de minister van Binnenlandse Zaken opgekomen als zo'n groot deel van de oppositie het vertrouwen in hem opzegt? Um, of hij niet um, ja, de eer aan zichzelf zou moeten houden? En op zouden moeten stappen. Het gaat niet om een kleine zaak. Het gaat om het vertrouwen van een groot deel van de Kamer, weliswaar een minderheid. Het gaat om de inlichtingendiensten, ook het gezag wat die inlichtingendiensten een belangrijke taak ja, moeten kunnen uitoefenen. En als u dat nou. Of als die minister van Binnenland. Ja, ik wilde zij dus. Ja, ik onderbreek hem even. Omdat, ja, uh, weet je, op dit moment staat mijn collega Wilco Boom bij uh, minister Plasterk. En dan kunnen we nu naar gaan luisteren. Zal ik even mijn taf ja. Hij komt dus uit ja, de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Nou ja, dat hangt van het verloop van het debat af. En, uh, en ook van de inhoud en de argumenten uh, die daar aan de orde zijn geweest. Ik heb ook goed geluisterd naar de Kamerleden. En, uh, ja. dus, uh, hoe kunt u dan nu nog functioneren? U heeft die oppositie die nu het vertrouwen nu opzegt, ook nog nodig op andere dossiers. Hoe kunt u nog verder? Nou ja, dit, dit, uh, Er is een Kamermeerderheid die deze motie van wantrouwen niet heeft uh, gesteund. En uh, niet alleen bestaande uit uh, de coalitiepartijen, overigens. Dus ik ben ook uh, blij met de, de steun van ChristenUnie en SGP. En ik heb ook goed geluisterd overigens, naar de bedenkingen die ze daarbij hebben genoemd. Um, dus, uh, en ik zal ook voor de andere partijen natuurlijk proberen dat vertrouwen de komende periode te herwinnen. Maar er moeten voor u zijn geweest. Nou ja, dit is niet uh, uh, um, een plezierige gebeurtenis. Voor, voor, maar ook voor de Kamerleden niet, dus dat is, uh, dat is duidelijk. Oké, okay, dat was uh, minister Plasterk ja. net uh, bij de uitgang van de plenaire zaal. Uh, je hoort het hem zeggen. Het is eigenlijk met dank aan de steun van de SGP en de ChristenUnie... Um, die de motie van wantrouwen niet hebben gesteund. En dat was voor hem de doorslaggevende reden om... Uh, te blijven zitten waar hij zit en om te proberen om het vertrouwen dat bij de andere fracties dus niet meer aanwezig is om dat uh, terug te winnen. Ja, want dat is natuurlijk het meest interessante nu. Ze moeten op bepaalde punten samenwerken met D66 die net het vertrouwen in hem heeft opgezet. Dat worden nog spannende tijden voor Ronald Plasterk. Ja, hoewel dat, dat, die samenwerking ging natuurlijk vooral over de financiën. Hè. Dus hmm. die gaat dan wat minder over uh, de manier waarop bijvoorbeeld het toezicht op de inlichting en veiligheidsdiensten in de toekomst moet worden vormgegeven. Daar gaat Plasterk ongetwijfeld nog een aantal debatten over met de Tweede kamer voeren. Um, het pijnlijke zit hem vooral in dat uh, de steun van D66, dat gaat toch vooral over de financiën en over de begroting. Dus, maar hij moet dus echt dat, op zijn tellen gaan passen na dit, uh, dit spannende dat debat lijkt van me wel. Ja. ja, Dat lijkt me wel, want uh, deze minister is wel... Uh... En misschien iets minder bij jullie aanschuiven. Zou hij dat doen, denk je? Nou ja, voorlopig wel. Ik denk dat de komende maanden heeft een verzoek aan Ronald Plastik niet zo heel veel zin. Maar daarna, nou, dan krijgen we vast wel weer een keer te spreken. Ja, het uh, geloof van de ChristenUnie en de SGP hebben hem uh, in het zadel gehouden, Wilmer Ja, Volkman. dat kunnen we wel vaststellen. In ieder geval, de het zijn hun vertrouwen in hem. Ja. En, en dat hij toch uh, netjes zijn excuses heeft aangeboden en beterschap heeft beloofd. Dat weegt voor deze fractie zo zwaar dat zij hun vertrouwen hebben behouden. En dat was hem dan, de nacht van Plasterk. 11 ja. voor 3. En uh, we zetten er een streep onder, denk ik. Wilma Borgman, uh, uh, dank je wel. En uh, ga lekker slapen, zou ik zeggen. Ja, nog even Op... stukjes maken vanmorgen. Oh, <laughs> natuurlijk, dat he? moet ook nog. He. Iedereen <laughs> moet weer worden zijn. Zo is dat. Dank je wel. Graag gedaan. En wij gaan gewoon verder met nog steeds wakker. Dus ja. mocht u nu denken, dat is een mooi moment om te gaan slapen, ik zou nee. het zeker niet doen, want we hebben bijvoorbeeld straks nog live muziek van Melissa Fortes. En bij ons aangeschoven in de studio is onze eigen Vera Simons. Want ik kan me voorstellen dat je de hele dag het debat hebt gevolgd en daardoor niet alle andere televisieschermen hebt kunnen bekijken. En dat heb jij wel gedaan, Vera? Ja, er gebeurde nog heel veel andere leuker nieuws. En uh, het hoogtepunt was natuurlijk Margo Boer, die vandaag een uh, bronzen medaille won. En dat klonk zo. 756 Boer! Hoe gaat dat voor ons? Dit... Hoe gaat dat voor ons? Oh, ik heb alles gegeven. En dat is gewoon genoeg nu voor de derde plek. Ik ben zo blij. Ja, want wie had dat nou gedacht? Erben Wennemars doet iedere avond bij Studio Sportwinter een voorspelling. En hij had het in ieder geval niet zien aankomen. Die oplossing was groot. Want ja. Ik heb natuurlijk gisteren een, uh, een, een voorspelling gedaan. En je stond er niet bij. Nee, dat weet ik. En jij... ja. Ja, en de kerstverse winnares die zit er dus aan tafel. En om het er nog maar even in te wrijven, legt Werner daar haar fijn nooit. Bij het WK Sprint alles, alles hè, ja. was je ook al vierde. En ik dacht van, dat gaat het niet worden. En bij het OKT heb ik ook gezegd, ja, leuk die 76, Maar dat is niet goed genoeg voor het podium. Ben je hier en dan doe je het gewoon. Ja, ik weet, ja, nou dat ik er niet bij stond. Gisteren heeft wel dag van, nou, ik laat morgen er even hey, kijk, wat kijk, die kunnen we gebruiken. Ja? Ja, en zo geschieden. Hart van Nederland ging vandaag langs in het mooie Breda... waar de gezelligste winkel van Nederland staat. Gezellig, hè, hier? Ja. Gezellig, heel gezellig, gezellig ja. ja. ik vind het hier best gezellig. Ja, je vraagt je natuurlijk af wat nu het geheim van deze ijzerhandel in Brabant is. We zijn nu in het winkelgedeelte. Ons bedrijf is opgebouwd uit verschillende kamertjes. Diverse bevestigingsmaterialen, sleutels. Wat maakt het dan zo gezellig? De entourage. Dat is, dat is echt wel een speerpunt bij ons. De laadjes, de vakjes, de doosjes. Ja, want dat soort winkels met allerlei ijzeren voorwerpen lopen dus blijkbaar nog heel erg goed. Het is geweldig. Ja, dat is precies wat ik zoek, ja. Wat is het precies? Dat is een slotje dus voor een kastje wat automatisch dicht en uit gaat. Dan moet je erop drukken. Nou, het is al tien jaar oud, dat kastje. En, uh, en hier, hier hebben ze het ja, gewoon. Hier vera. hebben ze het gewoon. Je weet het misschien niet, maar we gaan hem straks nog bellen. Ja, ja. het is heel erg leuk, want de klanten zijn hartstikke mij... en heel erg lief personeel. Tot slot een ander diepzinnig gesprek dat er bij Lingo werd gevoerd vandaag. Jullie hebben toch al een paar balletjes gevoeld, hè? Zeker. Uh, pak nou eens even één een balletje. Ja? Voel eens even goed in, in zo'n blauw balletje... Haal hem maar uit. Als je de, de lingobal voelt, hè, ja. voelt dat dan een beetje als een squashbal? Nou, ja, hij is wat groter. En ja. harder toch wel. Wat voor een bal is het dan? Bingobal. Een lingobal? Oh, een lingobal. Maar het is van origine namelijk een racketbal. Heel interessant. En als je denkt dat ze klaar is. Wat is nou het verschil tussen zo'n bal, behalve dan de grote, en een squashbal? Want volgens mij zijn ze even hard. Nou, dat niet. Ze zijn uh, zo groot. Heel Ja, ze kleine zijn dus. kleiner dus. Ja. En je hebt de, de, ja, drie of vier soorten van. Ja. Uh, de ene stuit het weer wat minder dan de ander. Dus ja. je moet echt even inslaan dat ze warmer worden en iets meer gaan stuiten. Ja, bruikbare ja. tips. Je, Juist. Ja, dat lijkt me toch wel echt het allerleukste aan meedoen met Lingo. Dat je dan nog even zo'n gesprek met Lucille hebt over helemaal niks. Daar is ze zo ontzettend goed in. Ja? Ja, nee, echt. Ik, ik, Lucille, het is verder niet echt een van mijn favoriete BN'ers of zo. Maar ze kan zo goed praten over niks. En Die hobby's die slaan meestal... Nou, ze zijn aparte hobby's. Straks meer over de Nederlandse snowboarders ook. Dankjewel, Vera Simons. Het was een tumultueuze uitzending ook tot nu. Dat had een of meer te maken met wat er in de nagebeurde en, en alles. Maar ja, we gelukkig... moeten terug in onze stoel gaan zakken nu. Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Gewoon lekker even achteruit zakken. Zo, want okay, ik denk ja. dat daar een mooi moment voor is. Want Melissa Fortes had voor ons klaar om een liedje te spelen. Uh, hoe heet die, Melissa? Deja Shouwa Bassa. Ik ga het niet herhalen. Waar het gaat is over? <laughs> en waar gaat hij over? Uh, ja, als je het letterlijk vertaalt... Uh, laat de regen voorbij gaan, dus... na regen komt zonneschijn. Okay. Dan is hij voor Ronald Plasterk, denk ik. Ja, eigenlijk wel, hè. Okay. Misschien wordt hij er ook een beetje... <laughs> dragen we dra dra hem daar dan op. Live bij Nog Steeds Wakker hier op Radio 1... Melissa Fortes met Bent. Deze zon breekt door. De zon breekt door. De zon breekt door. De zon breekt deixa De zon breekt door. De zon breekt door. De zon breekt door. trazer zon um brisa door. Começa de um bo, boi do sol, trazem luz da quiz, o cor vem me ta trazem amor, o amarel ti ta trazendo calor e ver ta trazem tudo nova pof, deixa a chuva passar e deixa o sombrear. Deixa a chuva passar, deixa o sol Deixa a chuva passar e deixa o sol Deixa a chuva passar, deixa o sol Então onda bem, boa, leva bo. Lua embora. dizer, que pau tomba, tomba. Titi. Simon mossa nova, met tito no de coladeira Fazendo maneira nov dos de arquees Boa segreta, segura mami Ai, chichi Chuva passar Deja chuva passar Deixa sombriar Deixo a chuva passar E deixa sombriar Veja chuva passar deixa o sol brilhar Nee, na regen komt zonneschijn. Dat is wel echt goed. En iedereen met een glimlach op zijn gezicht ook. Hè. Dat ja. vind ik zo mooi. Ja, heel erg leuk. Melissa, kom er even bij. Joh. We, is... hebben, we hebben nog even tot het nieuws van uh, drie uur. En we hebben net gezegd al, uh, uh, op de zender er zijn mensen die ongetwijfeld nog gespannen zitten te luisteren. Misschien nog adrenaline van dat uh, debat hebben. Maar die hebben ook voorbij horen komen. Dat jij bent gestopt. Met zingen? Of nee, niet gestopt. Nee, je bent, je nee bent dat heb je net gedaan, joh. Nee, je bent gestopt met uh, je carrière als maatschappelijk werkster, klopt dat? Ja, als uh, pedagogisch medewerkster inderdaad. Ja. Pedagogisch medewerkster. En hoe lang deed je dat al dan? Uh, nou, ik was... Uh, even kijken. Ik heb vier jaar in het ziekenhuis gewerkt op de kinderafdeling. En uh, na vier jaar dacht ik... Ik ga het gewoon proberen. Want gewoon je hebt wel van jongs af aan altijd muziek gemaakt, neem ik aan, toch? Ja, ik, ik, ik heb altijd wel... Ik heb heel veel backingfocus gedaan, heel lang. En ik heb... Uh, in Kleine, ja, soort uh, gezellige vriendenbeentjes gezeten. Ja. En uh, ja, zeg maar vijf jaar geleden heb ik echt de stap genomen van... oké, okay, ja. nu ga ik het echt alleen maar op muziek en... Uh, maar wat was het moment? Wat was, die, wat was de, de trigger? Nou, In principe, ik had het wel uh, naar mijn zin op mijn werk. Maar het bleef toch altijd wel een beetje kriebelen. En uh, op een bepaald moment... Uh, mijn, uh, mijn vriend, die werkte toen als uh, acteur. En toen dacht ik, ik vind het zo tof dat hij gewoon die stap heeft genomen. En toen kwam er een auditie. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga deze auditie doen. Ga ik hem, ga, als ik hem haal, dan... Is dat, hè, dus dan is dat het teken, dan ga ik er gewoon voor. Dan ga ik alleen voor theater en muziek. En is dat het uh, lukt het niet? Ja, dan, dan zal ik uh, misschien toch een andere baan zoeken, maar dan toch wel richting uh, mijn werkveld. zeg maar En, en, en toen, toen, met, ja, toen ben ik aangenomen. Maar ja, mensen dus, ja. die zitten te luisteren, die denken natuurlijk, ja, vijf jaar later, je bent ja. hier bij Radio 1. Heb je er nooit spijt van gehad dat je die keuze hebt gemaakt? Nee, nee nooit ik, af en toe dan word ik wel zwetend wakker. Dat ik denk, oh, ga ik het allemaal wel redden? qua betalingen. Nou, dat is natuurlijk het, hè, de zorg van een ZZP'er. Ja. Ik, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Ook al heb ik minder Kijk, centjes als daarvoor. Een mooie boodschap. Blij, zeker. Ja, ja, volg je dromen. Neem gewoon die stappen. Ja, zeker. zeker. Ook gewoon uh, s'nachts. Kunnen we dat nog even meegeven om uh, half een halve minuut voor drie? Want dat is het inmiddels. Straks ga je nog twee liedjes van spelen, Melissa. Yes. Ik vind het echt heel erg leuk dat je er ik bent. Ook. En we gaan nog even contact zoeken met Den Haag, toch, gelijk Ja. Maar Ronald Raak van de SP. Die hebben we nog bereid gevonden op dit late tijdschrift. Even te reageren op uh, het aanblijven van uh, Ronald Plasterk. Die andere Ronald. En we gaan het uh, ook nog hebben over uh, Janet Jellen. De nieuwe baas van de vet. Ah, zometeen. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.